Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Graafschap is niet blij dat er bij hun stadion journalisten werden aangevallen. Het gebeurde gisteravond. De club kon promoveren, maar dat lukte nog niet. Na afloop kwamen honderden supporters bij elkaar. Sommige fans belaagden journalisten. Eén fotograaf raakte gewond aan zijn duim. De directeur van de graafschap vindt het niet oké. Okay. Dat betreur ik ten zeerste. Dat is niet waar de graafschap voor staat. Dat is niet waar het grootste deel van onze supporters voor staat. Dus we moeten er echt aan uitzoeken. De aangevallen persfotograaf gaat in elk geval aangifte doen. Er is morgen weer een katshuisoverleg. Het kabinet en experts praten weer met elkaar over de coronaregels. Dinsdag is er waarschijnlijk een persconferentie. Dan horen we meer over de zomervakantie. Nog een kwartiertje, dan weten we wie er straks de eerste roze trui mag aantrekken in de ronde van Italië. Die is vanmiddag van start gegaan met een korte individuele tijdrit. Max Verstappen start morgen tijdens de Grand Prix van Barcelona op de tweede plek. Tijdens de training was hij nog de snelste, maar Lewis Hamilton was bij de kwalificatie net ietsje sneller. Het wordt voor Hamilton de honderdste keer dat hij vanaf P1 van start gaat. En voor 5.000 mensen in Haarlemmermeer in Noord-Holland was het vandaag even alsof corona niet bestond. Vriendengroepen en collega's hebben lekker gefieldlapt in de modder tijdens Mudmasters. Een soort van militaire stormbaan met allerlei hindernissen, waaronder een ijsbad. Ja, koud. Heel koud. Ja, u hebt het zelf al gevraagd. Ja, maar het is wel lekker. Ja, de teams moesten rennen, sjouwen, hijzen, klimmen en onder prikkeldraad doortijgeren. En dat helemaal veilig, zegt de organisatie. Ja, dat is allemaal veilig. Een van de randvoorwaarden voor dit evenement is dat iedereen die binnenkomt een negatieve coronatest heeft. Daarnaast is het natuurlijk ook nog in de buitenlucht. Ja. Heb ik nog het weer. Oh, anyway. het Dat klopt, heel warm is het niet. Morgen is dat wel anders. Dan kan het op sommige plekken zelfs 27 graden worden. Helemaal droog blijft het niet. Er is kans op buien, mogelijk met onweer.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 Ben ik de Min, Ramon Prins? En dat allemaal hier vanaf de tolweg nou, Ik zou zeggen: een hele goedemiddag, mijn naam is Fred Heij. En ja, we gaan weer lekker twee uurtjes uh, lekker muziek draaien hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van zeven uur. En dat gaan we ook doen met Henk Dissel. En ja, ik heb je lief.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 Wat heb ik het voor mekaar? Jij gelooft in mij en alles. Laat me leven, laat me vrij. Wat heb ik nog meer te wensen dan jouw elke dag?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 lekkere plaat is dit. Henk Dissel en ik heb heel lief. Ja, en we gaan verder met Wesley Bronckhorst. En ja, oh, luister maar.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 Anders maak een nieuwe start De stap naar geluk is maar klein Ik zal er voor je zijn Hou jij hem maar vast Heb vertrouwen in mij en Vlieg met me mee Als een vogel zo vrij.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 Tot de klokjes van 7 uur vanaf de tolweg. 108, 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook eh, ja, DAB Plus 6A. En eh, natuurlijk eh, digitaal op televisie. Kanaal 40 van Ziggo. Ja! Opgepast. Opgepast. Blijven, Blijven. zitten alstublieft. Ja, maar dat we doen. Ja!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 Gezegd, weet je nog wel waar je voor ver? Want je geeft jezelf over zonder dat je je verzet. Maar ja, moet je horen wie het zegt. Ik speel het spel met je mee. Ik doe alsof ik niets weet. Maar je moet niet denken dat ik achterlijk ben. Ik heb ook fouten gegaan. Dus daar, weet dat ik de signalen herken Oh, ik kan je niet verwijten Ik maak dezelfde fout Het maakt u niet meer uit Wie wie je nog vertrouwt. Gooien we alles nu op tafel Of zwijgen we voorgoed Het brengt prachtig nummer, Jeffrey Kuipers. Eigenlijk een nummer ja, zoals we die uh, gewend zijn van hem eigenlijk. En alsof ik niets weet. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. En zo is het. En aan de lijn hebben we Jos uh, van Schaik. Jos, een hele goede middag. Een hele goede middag. Hallo, hoe is het met jou? ja het gaat wel lekker en hoe uh, gaat het daar ja, ja hier uh, zijn we blij dat we, dat we nog uh, ja, eigenlijk mogen draaien ja zeker eigenlijk. ja, ja. <laughs> sorry ik, hoop, ik zeg lekker je ding kan doen ik hoop dat ja. we het ook binnenkort kunnen gaan doen weer ja. <laughs> ja nou ja het komt er een beetje langzaamaan. aan hè? Ja, ja we hebben hoop ik bedoel uh, even volhouden nog juist we hebben het nu al zo lang volgehouden dus die paar maandjes misschien nog en dan uh, daar gaan we de feesten van maken. Zo is het. 1008. 1000. Nee, dat is uh, trouwens de titel uh, van jouw nieuwe single natuurlijk. Ja. Uh, ja. Hoe, uh, hoe is die ontstaan uh, in deze barde tijd eigenlijk? Ja, ik, uh, ik zit bij Sonic Solutions met, uh, om uh, plaatjes te maken. Ja. En toen heb ik uh, op YouTube heb ik tien liedjes opgezocht die ik wel leuk vond. En toen uh, toen ging ik kijken bij de tekstschrijver. Zes daarvan had Hans Laus geschreven. Dus ik denk: van, Nou, die ga ik even een belletje plegen. Ja. Want die schrijft leuke teksten. En Dus ik had hem gebeld en hij zei: Van uh, ja, uh, tuurlijk wil ik een nummer voor je gaan maken. En uh, hij stelde een stuk of tien vragen waar het over moest gaan. Ik zeg: Nou, ik vind het wel leuk om over een, een, een liefde, een verboden liefde. Ik zeg: Het moet lekker zomer zijn. Uh, ja. Up Tempo. Ik zeg gewoon een lekkere, ja. Gewoon een lekker biet erin. Ja, het, het en, moet uh, lekker klinken. Ja, het moet gewoon lekker klinken, want de zomer komt eraan en uh, ja, ik, je moet er vrolijk van worden. Ja, ja nou ja, dat is sowieso belangrijk van muziek, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, ja, het, het, het, het. het moet toch een beetje op je gevoel spelen, zeg maar. Ja, zeker. Kijk, ik, uh, ik ben nog ik ben best wel kort bezig met zingen en ik vind gewoon, uh, als ik bijvoorbeeld aan een kroeg ja, ga, dan ga ik altijd 30 minuten ga ik alleen maar voor feestmuziek en uh, meezingetjes gewoon euh, ja, de boel een beetje opzwepen. en euh, zoals een bellet, dat, dat, en dat ben ik nog niet. Nee, nee. Dat vind ik super om te doen en uh, ja, ik ga op deze manier gewoon verder. Ja. Uh, nou ja, dit, dit, dit is, uh, ja je in ieder geval goed aan de weg, He? ondanks, ja. uh, zeg ik, in deze barre tijd. Uh, ja. ja, je gaat dan eigenlijk prima. Ja. En, en, uh, zal ik, uh, tenminste, zat jij voetbal aan het kijken of niet? Uh, ja, ik zat in uh, Barcelona, Athletic komen erin. Ja, dat dacht ik al. Oh. Dus daar, daar stoor ik je eigenlijk in. Uh, het is nog steeds 0-0 hoor. Ja, nog steeds 0-0. 0-0, ja. En uh, ja, gele kaart in ieder geval, zie ik, wordt eruit gereikt. <laughs> <laughs> ja, ik moet dus allemaal. Om... Sorry. Ik zeg, je bent ook lekker aan het meekijken. Ja, ik, uh, ik zie het links van me en uh, ja, recht voor me de monitor en uh, ja, tegelijk kletsen, lekker. Ja, nou ja, ze zeggen altijd, een man kent ken altijd maar één ding tegelijk. Maar... nou nee? ik, ik moet, ik, Mij gaat het ook best wel goed af twee dingen tegelijk. hoor maar... Ja, toch? <laughs> ik, heb net, ik heb net gedoucht en uh, ik ben nog steeds een jongetje. Ja, zo is het. <laughs> ja, dus het dus klopt niet altijd wat ze zeggen. Nee, zeker niet. Er zijn uitzonderingen. Ja, toch? Ja. Wij bewijzen het tegendeel. Juist. Hey, um, heb jij nog wat, uh, wat leuks op de plank leggen? Wat is uh, er straks uitgekomen, nog eventueel met de uh, uh, echte zomer? Ja, in september... Uh, Kijk, okay, ik wil nu nog even voorbeduren op dit mannen. Ja. Uh, dan in september of oktober het ligt er al, ik heb uh, mijn plugger Dennis van de Kraan... die geeft mij gewoon een seintje van... luister Jos... Uh, hij begint nu een beetje uit de lijsten te verdwijnen. Het is nu tijd voor een nieuw nummer. Ja. En uh, ja, ik wil gewoon sowieso dat hij voor die tijd klaar is. En dan, ja, dan wordt het denk ik september, oktober. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk een beetje net na de zomer. Ja, net na de zomer. Nou, dan hopen we in ieder geval dat al die ellende voorbij is. En dat we in ieder geval willen lekker in de kroeg staan. Of, uh, he? Ja, laten we het open met z'n allen. Ja, toch? Ja, zeker. En dan in ieder geval weer een, een beetje normaal terrasje gaan pakken. Ja, heerlijk. Nou, ja, dat gaat nu ook wel, maar uh, ja, het, weer, het weer zit niet helemaal mee, maar goed. Nee, inderdaad. En, uh, ik kom er uh, graag in z'n hand voor, dus... Ja, uh, het is, ook, uh, ja. Ja, ja, is een, beetje, een beetje raar weer, maar het is uh, overal binnen Europa, hoor. Het is niet ja. alleen in Nederland. Nee, nee, dat is waar. Volgens mij is hij ook nog even op vakantie. <laughs> <laughs> het is eventjes, eventjes uh, ja, achter, de, achter de gesloten deur, die is opgesloten. Ja, ik denk dat hij met de griep tegelijk is weggegaan. Dus. Ja, laten we die griep maar even weghouden. Ja. Hé, hey, hey, ik denk dat we hem lekker gaan draaien, Jos. Is goed. En dan uh, wens ik jou een heel goed weekend. Ja, hetzelfde. En uh, ja, ik zou zeggen, geniet in ieder geval van. Morgen wordt het, uh, ja, uh, temperatuur goed. Maar ja, we krijgen toch een beetje onweer en regen. Dus ja, helaas. In, in ieder geval is het moederdag morgen. Dus... Ja, dat is waar. Ja, dus dan eh, kunnen we weer een warm hart toedragen. Ja, zeker. gaan ja. we zeker doen. Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, eh, kondig hem aan. Is goed. Nou, lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single, Duisterneen Nachten. Hé, hey, dankjewel, Jos. Graag gedaan, goed weekend. Goed weekend. Hoi, hoi. Stap voorbij en ik vroeg haar wanneer ga je uit met mij? En ze zijn: ik ben vrij, maar waar wil je heen? Ik zei. Ik ben daar. Brian Voet. Heerlijke muziek hier vanaf de Tolweg hey, En we blijven, ja, lekkere muziek draaien natuurlijk. Zoals dadelijk gaan we nu nog eventjes wat mensen bellen natuurlijk. We hebben de zijklijn van en Bert. En ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oké. Okay. Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen, zo is dat. Manfred. Geef hey, een applaus. Manfred jongen. Fout Als ik terugkijk in de tijd Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag Dan de live uitvoering van André Hazes. En uh, bloed, zweet en tranen hier bij ZFM. Entertainment for you. En uh, ah, heerlijk, ja. Eventjes wat anders. Hé, hey. Hey, um, ja, ik heb een uh, verzoekplaatje. En uh, dat is afkomstig van, uh, van Federico. En die vraagt het aan voor uh, opa, oma en... Uh, ja, voor de rest eigenlijk. Iedereen die, die nog uh, zit te luisteren natuurlijk. Uh, uh, ja, uh, wilde een plaatje horen. En uh, dat was Henk... Uh, tenminste, dat is Be Henk Bernhard. En uh, ja. Luister maar. Als een vogel. Ja, zo vrij. Ik hoop dat hij goed is. Federico. Op jouw waardering wil die trouwen geen verkering en geen avonds met zijn tweetjes voor de buurt. Ik wil aandacht aan jou schenken. als een vogel, zo vrij. Henk Bernhard en dat allemaal aangevraagd door Federico voor opa en oma. En wij gaan langzaam eventjes naar een ander plaatje. En, um, ja. Ja, ja. ja. Uh. <laughs> dan moet hij wel meewerken. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja, uh, yeah. hij yeah, doet het. Hij doet het. Ja, daar is hij dan, hoor. Demi.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 Ik dat om, is lekker dat is lekker zomaar even lachen aan. En zei jongen waar kom jij nu toch opeens vandaan? Rief jij nou dat je echt verliefd bent? Nee dat kan toch nooit zo snel. Ga maar met me mee, ik speel met jou geen spel. We zaten samen op het strand totdat de zon het kwam. Ik had je in mijn armen voelde ook jouw liefde span.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 de lekkerste muziek draaien. Is de me. een wedstrijd bezig. Barcelona moet winnen. Tegen Atletico Madrid. We zitten in de 67 e minuut bijna. En het is nog steeds 0-0. Als je ja, daar geïnteresseerd in bent. Dit was Demi. En mijn hart gaat boem boom, boom. Ik ben verliefd op jou. Mijn hart gaat boem, boem, boem. Ik ben verliefd. Ik ben verliefd. Zo, we gaan zo bellen met Johnny Valentino, dus blijf er lekker bij. Verzoekplaat aanvragen, ga naar zfmartisten.nl. En dit is Cornel, en geef me nog een kans.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 Zo oh, erg is het niet gesteld bij mij in ieder geval. Ik weet niet hoe het met u is, maar... En dat was je dan, Kornel. En uh, geef me nog een kans. Johnny Valentino. Goedemiddag. Hey, goedenavond. Goede ja, middag, hè. Ja, middag, <laughs> Ah ja, geef die, joh. Ja, <laughs> ik ga weer bij mijn tijd, ik ga nu weer aan, sorry. Ja, toch. <laughs> hey, uh, ja, Mia amor. Mi amor, ja, ja. inderdaad. Ja, dat, dat klinkt lekker uh, ja, Spaasdalig. Ja, nee, ja, het is niet Spaasdalig, maar. Uh, ja, maar uh, uh, gezien de, de liefde, hè? He? Ja, het klinkt lekker in ieder geval. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik ben er ontzettend blij mee. Uh, nou, ik mag wel zeggen, voor het eerst in vele jaren uh, worden, worden we echt door alle radiostations uh, opgepikt. En uh, ja, want ik ben een trots man, een blij man. Dus uh, ja. Ja. Roep het, maar Ja, dat is belangrijk, in ieder geval. Hè? Nou, ik bedoel, ja je, ja, je doet het niet voor niks. Laat ik het zo zeggen. Nee, ik doe het niet, nee, doe het niet voor niks. Nee, het is al uh, meer dan 35 jaar ben ik uh, beroepsentertainer. En, ja. uh, gelukkig in deze tijd. Uh, ik kom net uit het Vennerbos. We hebben wel de hele dag uh, opgetreden met puk en pellen. Uh, ah, lekker. Ja, met een golfkarretje over het park gereden. En uh, naar de mensen vermaakt dus. En dat is wat ik het liefste doet, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja nou ja, dat, is, uh, dat, dat hoort bij het vak. Ja, absoluut, absoluut. En dat is uh, ja, eigenlijk een vereiste. Ja, nee, absoluut. Nee, ik ben blij dat we dat we het kunnen doen. Dus dat, uh, van alle kleine dingetjes uh, ja, pakken we alles aan, zeg maar. Hè. Ja, hey, want, uh, Mia Moor, heb je nu. Uh, heb je al wat uh, stiekem wat op de plank leggen? Wat, uh, wat je van de zomer uit gaat brengen? Ja, nou ja we, we uh. wachten. Ja, deze is nu een paar weken oud. En uh, wat ik zeg, wordt echt door iedereen opgepikt. Ja. vooral voor de één zender, maar voor de rest. Uh, uh, voor de, voor de ja, en, uh, uitzonderingen ja, hou je altijd, Johnny. Absoluut, absoluut. Maar dat maakt niet uit. We gaan dapper door. Ja, nee, is en uh, dit is de eerste samenwerking met uh, Laros van Wessel, uh, de producer van uh, onder andere Frans Bouwer. En dat, ja, dat, is zo, uh, dat loopt zo lekker. Ja. Tussen zit inderdaad al uh, aan wat nieuws te denken. En dat zal inderdaad augustus, september een beetje uh, uit moeten gaan komen. Ja, maar ook uh, met dezelfde mensen, neem ik aan. Ja, absoluut. En uh, ja, dit, ja, dat gevoel, het liedje wordt eerst uh, eigenlijk helemaal op mijn uh, lijf geschreven. Ja. Dus we zijn echt bezig geweest, want ik heb een groot lijf. Ja. Dus dat... Uh, <laughs> nee, maar... Uh, ja, maar dat merk je gewoon wel. Dat het liedje echt voor je gemaakt is op je, op je stem, op je toonhoogte uh, nou, uh, nou ja, het, het, moet, het moet ook lekker uh, bij jezelf ja. uh, lekker liggen, zeg maar. Nee, absoluut. En we, we hebben het vandaag ook weer twee keer live gedaan. En mensen worden er vrolijk van. En, ja. Ja, dan, dan denk ik, nou dan zijn we op de goede weg. Dit is inmiddels al het uh, 25e plaatje van Johnny Valentino en uh, ja. Ja, ik denk uh, ja, dat we lekker op deze weg door blijven we ja, Zit er ook nog een stiekem een albumpje in of zo? Of een EP'tje? Ja, we hebben natuurlijk een paar jaar geleden album gemaakt, maar we hebben na die tijd alweer zoveel liedjes gemaakt. en uh, Ja, dus stiekem zit ik er ook wel een beetje aan te denken. Ja. Dat weet. Een jubileum je, of uh, zit hij eraan te komen? Ja, nou, dit is de 25e single en uh, twee jaar geleden had ik natuurlijk uh, 35 jaar op de planken. Dus ik ben begonnen toen ik twee jaar was te komen. Ja. En, uh, nou ja, ik blijf gewoon lekker doorgaan en uh, vooral doen we de dingen die ik leuk vind. En dat uh, lukt me goed. Ja, nou ja, zo, uh, zeker. En uh, in deze tijd ja, zeker. Leuk, de en het, als de ook een leuke en zeg jij dan, uh, ja. dan ben ik een blij mens. Ja, toch? Nou nee, ja, daar, daar doen we het voor. Hè. We hebben elkaar nodig. En, absoluut, en, hè, je, je moet elkaar een beetje steunen. En, en, ja mooi. Ook in moeilijke tijden. Dus ja, dat, nee, dat uh, komt allemaal goed, joh. Helemaal goed, helemaal blij mee. Hey, ehm. Uh, ja. Heb je nog wat te liegen? Nou, <laughs> nou, ga maar even zitten dan, ga maar even zitten. <laughs> nee, nou ja. Want ik zeg, dat mensen moeten even lekker het clipje even kijken. We hebben een heel leuk clipje. Leuk, leuk, zoals altijd spelen er leuke dames ermee met Johnny Valentino en nu ja. ook weer. Gewoon ja, uh, op you uh, YouTube of uh, heb je, je, je eigen site? Je? Nee, ja, we hebben ook een eigen site JohnnyValentino.nl, daar staat hij ook op. Mooi. Maar op YouTube staat hij ook op. En uh, op Spotify zitten we bijna aan de 50.000 streams. Dus dat is natuurlijk ook wel geweldig. Ja. Dus uh, nee, het loopt allemaal lekker. YouTube? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. Overal zat je op, dus het uh, helemaal goed. ja, nee, oké. Okay. <laughs> ik bedoel, uh, je moet er overal gebruik van maken. Facebook. Ja, absoluut. Facebook, YouTube, Instagram. Twitter, weet allemaal Ja, die, die misten we uh, nog. Instagram. <laughs> Instagram, dat ook nog, ja. Nee, maar uh, overal te vinden. Dus als mensen wat willen weten over uh, Johnny Valentino... even googlen en dan uh, komen we zelf wel op een van die pagina's terecht. Ja, zeker wel. En uh, ja, uh, ja, persoonlijk... Hoe doe je persoonlijk? Eh, eh, kunnen, ze, kunnen ze jouw persoonlijke vraag stellen of iets? Ja, tuurlijk. Geen probleem. Als je een, als je een, een appje stuurt of een mailtje, dan ja, ik doe altijd binnen een dag beantwoorden. Ah, oké, Binnen 24 uur. Absoluut, ja. Altijd sneller, maar dan hou je mooi even. Hè, ja, ja. En, ja, goed. Ja, goed, goed warm, uh, warm. Het, is, het is ook een druk leventje hè? Ik bedoel, uh, je kunt niet alles bijhouden in één keer. Nee, nee maar ik vind, ik vind dat het leuk is dat mensen wat willen weten. Dus dat, ja, ja. Nee, dat ja, ja, is dan belangrijk. Dan, uh, ja, dat ja, is beantwoorden. En zeker als, uh, als er fans zijn en, uh, of, ja. of dat ze een nummer leuk vinden. En uh, ja, zich afvragen nee, van, joh, yeah. eh, ik wil wat meer weten eigenlijk over uh, deze zanger. Dan, uh, ja, nee, gewoon even, even app of een mailtje sturen, ja. dan komt het altijd goed. Nee, dat is prima. Dat uh, dan gaan we doen. Nou, helemaal goed. goed. Ja, toch? Hé hey Johnny, ja, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem lekker draaien. Ja. Oké, okay, nou, dan gaat hij dan. Opens, namens, nichten, negen, boeren, burgers en buitenlui. Hier is hij dan, de allernieuwste, Johnny Valentino, op jouw favoriete zender. Miamore! Lekker. Hé, hey, Johnny, zou je hey. zeggen, een heel goed weekend. Ja, jij ja, ook. Okay, Geniet dan. ervan. Ja, kom helemaal goed. Oké. Okay. Hé, hey, groetjes! Bedankt, groetjes! Hoi, hoi! Je zei me dat het niets betekende voor jou, maar voor mij wel. Dus zeg me schat, wat moet ik nou? De hele dag en nacht denk ik alleen aan jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat ik ook probeer, ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Ik bel je, maar je neemt niet op, zo doe je anders nooit. Zelfs je beste vrienden zeggen dat je het hebt verkloot. Oh, wow, wow, is er iemand anders? Mi amor, mi amor, zeg me is het waar? Mi amor, mi amor, ik wil het van je weten. Mi amor, mi amor, is er iemand anders? Zeg me mi amor. Zet een leugen elke zoen die jij me gaf? Speelde jij slechts een spel of heb je je bedacht? Als dat zo is, zeg dan de waarheid, lieve schat: Want jij zat in mijn hart. Geloofde in jouw sprookjes, was jouw liefde niet voor mij? Heb je me nu weg bespeeld? Ik zag niet zo die tijd.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 Van Johnny Valentino, ja, hij klinkt heerlijk. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker, ja, gewoon blijf lekker luisteren, zoek de computer op en ja, ga eventjes naar YouTube of naar johnnyvalentino.nl en ga zo maar door. Ja, ga naar zfmartisten.nl. Daar kan je dus verzoekplaatjes aanvragen en ja, ik heb nog een verzoekplaatje. En dat uh, kunnen we nog net draaien zo voor de, voor de klokken van zes uur. En dat is uh, aangevraagd door uh, wie zuid uit Rotterdam. En die vraagt hem aan uh, voor iedereen. Uh, eigenlijk, uh, ja, voor Zelka, voor Natas, uh, André, uh, Federico... en uh, uh, de kleine van Natas. En, uh, ook voor mij. En uh, ja, ook voor uh, haar lieve schatje, Aad. En uh, even kijken, ja, uh, Ricardo... Uh, ja, heb ik het nog meer? Nee, nee ik, ik, ik, dat waren ze allemaal. Ja, en uh, ik heb genomen het goede doel en alles geprobeerd. Dankjewel daarvoor.